7 uur. Klaas Peters met het NOS journaal. Premier Rutte heeft vorig jaar druk uitgeoefend om de doorrekeningen van het voorlopige klimaatakkoord pas na Prinsjesdag te publiceren. Dat blijkt uit documenten die Nieuwsuur heeft gekregen. Twee planbureaus wilden een deel van die cijfers al op 13 september bekendmaken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was daarmee akkoord. Maar Rutte was tegen. Hij vond de publicatie voor Prinsjesdag onwenselijk. Voorzitter Nijpels van het Klimaatberaad was woedend en vond dat Rutte niets kon verbieden. Toch kreeg de premier uiteindelijk zijn zin. En werden de cijfers pas na Prinsjesdag en de algemene beschouwingen openbaar gemaakt. De landelijke staking in het openbaar vervoer leidt in de avondspits niet tot extreme drukte. Volgens de ANWB valt het mee en zijn de files niet langer geweest dan gebruikelijk op een gewone dinsdag. Wel ontstonden de eerste files vanmiddag wat vroeger dan normaal. Vanmorgen stond er kort voor 8 uur ongeveer 700 kilometer file, maar dat had ook te maken met het regenachtige weer. Het OV ligt vandaag stil door een pensioenstaking. De bonden eisen onder meer dat de AOW-leeftijd wordt bevroren op 66 jaar. En dat mensen met een zwaar beroep eerder met pensioen kunnen. Het ongeluk zaterdag op een tokkelbaan in Breda is het gevolg van een menselijke fout geweest. Een vrouw viel toen meters naar beneden kort nadat ze het platform van de tokkelbaan had verlaten. Ze bleek door een medewerker niet goed gezekerd te zijn. De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht en is vandaag geopereerd. Over haar toestand is verder niets bekend. De koninginrit van de Giro d'Italia is gewonnen door de Italiaan Giulio Ciccone. Hij klopte aan de finish zijn medevluchter Jan Heert uit Tsjechië. Roze truidrager Carapaz en de nummer 2 Nibali deden goede zaken. Zij vergroten hun voorsprong op de rest. Onder wie de Sloveen Roglic en Bauke Mollema. Die staat nu vijfde op vijf minuten achterstand op de leider. Het weer. Komende nacht is het vrijwel onbevolkt en windstil. Landinwaarts is er kans op een paar mistbanken en vorst aan de grond. Morgen vrij zonnig en zo goed als droog. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Muiden en knoopend watergraasmeer, drie kilometer. De vertraging een kleine 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Dames en heren en welkom terug hier bij Zandvoort aan het Woord. In de studio zit Walter Zands, beroepsfotograaf. En we hebben het over fotografie. En natuurlijk ook over het verschil tussen commerciële en kunstfotografie. Maar we gaan natuurlijk zometeen eerst even over naar onze nieuwe rubriek. State that nearly 14 billion years ago, expansion started. Wait, the Earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall, we built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a Big Bang. Ja, ons, uh, in, in deze rubriek hebben we altijd een leuk wetenschappelijk feitje of een nieuwe ontdekking of juist een oude uh, ontdekking. Uh, en deze week is het een wat ouder, want dat is uh, eentje uit de 18e eeuw. Uh, uh, daar kregen we namelijk, uh, uh, dat was uh, om naar het onderzoek van koffie. En ik kwam langs dit weetje en het voel ik wel heel grappig. Uh, er was namelijk uh, in de 18e eeuw... was de Zweedse koning, Gustav III... Uh, ging een vreemd experiment, uh, had hij bedacht... Uh, om uh, uit te vinden wat de, mogelijk de nadelige gezondheidseffecten... van koffie uh, zouden kunnen zijn. Uh, en hij heeft toen uh, twee ter dood veroordeelden... Uh, en, en het was nog zelfs een uh, ter dood veroordeelde identieke... Tweeling. Uh, die uh, kregen hun straf omgezet naar levenslang... op voorwaarde dat ze de rest van hun leven... drie koffiepotten van anderhalve liter per dag zouden consumeren. Uh, het enige probleem is geweest uh, dat de dokters uh, die het experiment uitvoerden... al eerder stierven dan dat de proef Konijnen, uh, uh, in leven uh, uh, waren. Uh, dus uh, de gevangenen... Uh, bleven langer leven... dan de proefkonijnen. Waardoor eigenlijk nooit helemaal uh, uh, achterhaald is... wat er nou precies uit dat onderzoek... vandaan is gekomen. <lacht> uh, niemand weet echt... Uh, hoe het verder is uh, gelopen. En uh, dan uh, is er een ander... leuk uh, uh, wetenschappelijk dingetje... ook over koffie. Uh, heel lang was namelijk... Uh, de kopi-luwak... Koffie. En ik weet niet of je wel weet welke koffie dat is, Walter. Nee. Nou, ko Kopi Luwak-koffie uh, was de duurste koffie van de wereld. Kopi Luwak koffie is namelijk een koffie. die, um, uh, uh, hoe heet het? Uh, uit een speciaal soort kattenkeutels uh, gemaakt wordt. Okay. Dus dat zijn katten die eten koffiebonen. En dan uit de keutels worden die koffiebonen okay. weer gehaald. En dan wordt dat gemalen. Heerlijk. Nou, sinds kort is er namelijk een. Uh, uh, uh, hoe heet het? Uh, een, uh, een nieuwe uh, koffie. Uh, en dat heet... Um, die komt voor in uh, Java, Sumatra en Sulawesi. Um, en die worden uh, door Ziva katten gedaan. En die is nu tegenwoordig duurder. Uh, dan uh, uh, de kopie uh, Luwak koffie. En er is ook een nieuwe koffie uh, ontstaan... en die komt uit olifantenkeutels vandaan. Nou, dat uh, vond ik uh, een beetje... het zijn een beetje rare uh, uh, wetenschappelijke onderzoeken... want wie komt er nou op om ooit... Ja. koffiebonen uit katten of orifonten keutels te halen... en dan vervolgens te malen om daar koffie van te maken. Zo heb ik ook een voor het thema van vanavond. Ja. Ik gebruik koffie om mijn blauwdrukken te tonen. Oh, wauw. Dat, dat, dat, dat, dat is heel erg goed. Ja. Als je een blauwdruk maakt, dat is een oude techniek uit 1850. Mm -hmm. Als je die blauwe print vervolgens in de koffie ligt... Ja. komen er hele mooie grijs voor terug. Oh, wauw. Ja. En dat is schijnbaar ook ooit een keer bij toeval ontdekt... toen iemand zijn koffie over zijn print gooide. Ja. Maar uh, ja, dat werd heel erg goed. Dat, uh, ja, dat vond ik sowieso. Want je uh, ziet dat uh, fotografen... Uh, of tenminste beroepsfotografen... dan zie je soms ook met de raarste dingen lopen. Mm -hmm. um, nou heb raarste ik, dingen. Ja, nou ja, ik vond het best wel grappig om te zien... dat een vriend van mij die had een... Uh, hoe heet het, een kapotgeslagen fles... En die deed hij half over zijn lens heen dan, ja. en dan een foto maken. Ja, dat kan. Dat, en dat ziet er best raar uit. Ja, dat dat, best, dat, goed goed. Ja. dat uh, zijn er nou van dat soort rare, net zoals wat je zegt van je, je gebruikt een koffie om um, zo'n blauwdruk te maken. Zijn er dan meer van dat soort dingen voor fotografie? Nou ja, er zijn natuurlijk wel van die van die trucjes en dingetjes die mensen allemaal zichzelf eigen maken en. Uh, Heel populair is nu zo'n glazen bol waar iedereen doorheen fotografeert. Ja. Dan kun je weer zo'n spiegeling terugkrijgen en dat soort dingen. En zo zijn er inderdaad mensen die dingen voor hun lens doen en uh, voor de helft of erheen of met een kapotte lens fotograferen. En mm -hmm. om dan toch even zich te onderscheiden van anderen, inderdaad. Ja. Dat, uh, en heb jij zelf uh, dergelijke trucjes? Ik heb, uh, nou ja, los van het feit dat ik dan op die polaroids werk die niemand meer heeft. Mm -hmm. Maar daarnaast, uh, jij hebt bijvoorbeeld zo, inderdaad soms zo'n flexibele lens. Dus ja. een lens die, die, uh, waarmee je scherptevlak kunt verleggen, ja. en daar zit dan zit inderdaad gewoon een stukje buis tussen. En daarmee kun je. En dat ziet er ook heel raar uit. En dan krijg je ook de nodige uh, effecten. Ja, dan krijg je heel mooi schertevlak. Um, uh, wat is nou het grootste verschil uh, voor jou, uh, um, tussen je commerciële werk en je kunstwerk? Het, het commerciële werk is gewoon puur een opdracht. Ja. Je, je, de, je maakt wat de ander wil hebben. En uh, het, het, het, het, kunstfotografie, je eigen fotografie, het zegt het al, het is wat je gewoon zelf wil maken. maken. Ja, ja. Dat, uh... En natuurlijk wil je dat ook verkopen, en natuurlijk, maar je maakt het niet om te verkopen, tenminste, ik niet. Nee, nee. Dat, ik maak het voor mezelf. Ja, en dan zou het leuk zijn als je het af en toe eens verkoopt. Het is heel, heel stom dat je soms heel blij bent met een verkoop van een printje. Waarvan je eigenlijk zegt: van, ja, als ik dat in de studio, of als ik het commercieel zou moeten uitrekenen... dat zou helemaal niet rendabel zijn. Maar dan ben je heel blij als iemand gewoon jouw werk koopt. omdat hij het gewoon mooi vindt. Ja, dat. Uh, ja. En, en heb je uh, f, uh, regelmatig klanten nog? Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk het, het atelier in de, in de mailfabriek in, in Heemstede. Mm -hmm. En we doen mee met de kunstlijn daar altijd. Uh, en, en dan komen we gewoon mensen kijken. kijken ja, ja. En daar, daar, hangen, daar hangen inderdaad foto's van mij. Nee. Ja, dat. Uh, ja, zijn gewoon verkocht. Dat, ja, ja. dat ja, is. Uh, uh, dat is altijd maar de vraag, hè? Ja, Want, natuurlijk. Dat, uh, ik ken genoeg kunstenaars die Niet bergen werk hebben Ja, hebben. Uh, ja. Dat, uh, en, uh, uh, een vriend van mij die zegt altijd... Ik word, uh, ik word pas rijk net zoals Rembrandt. Ja, als je dood bent. Als je dood bent. Ja. <laughs> nou, dat en meer gaan we zo nog verder. U kunt natuurlijk nog steeds reageren op deze uitzending... door te bellen met 023 573 0393... of op onze Facebookpagina te reageren met een berichtje... Uh, met Zandvoort aan het Woord. U kunt natuurlijk ook op Instagram een bericht achterlaten... of op Twitter met de hashtag Zandvoort aan het Woord. En natuurlijk kunt u ons mailen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 true ZFM, Het geluid van Zandvoort. Ach ja, de kleine ijsbeer. Op zijn veel te scheve schots is somber, want zijn moeder heeft verteld. De sneeuw die jij nu ziet, dat wordt water, dus geklots.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 Ja, dames en heren, dat was uh, het laatste was natuurlijk Joep van het Hek met de kleine ijsbeer. Uh, we zitten hier uh, bij Zandvoort aan de Woord met Walter Zans en we hebben het over fotografie. En uh, dan heb ik natuurlijk even, uh, uh, had ik natuurlijk een stelling en dan heb ik even een nieuwe stelling. De stelling. En de stelling is... Uh, fotograaf zou net zoals acteur en dergelijke... een uh, beschermd, beschermde term moeten worden. Uh, reageer door te bellen met 023-573-0393. Dus 023-573-0393. Uh, Sorry, ik draai er mijn laatste omheen. Of mail natuurlijk naar uh, redactie Zfm Zandvoort. Uh, en uh, u kunt natuurlijk op onze Facebookpagina... Uh, Zandvoort aan het Woord een bericht achterlaten. We horen graag uh, van u. Um, Walter, wat ja. vind jij van die nieuwe stelling? Aan de ene kant wel. Uh, ja, het zou natuurlijk fijn zijn als het een beschermd beroep was. Als je... Aan de andere kant is er al zoiets. Als vakfotografen zijn we lid van de Dufo, Dutch Photographers. Dus ja. De voormalige federatie. En dat is... Dan gaat het niet om prijsafspraken of wat dan ook. Maar het gaat wel om dat je als klant weet... dat je met een professionele fotograaf te maken hebt. Mm -hmm. En er zijn heel veel fotografen. Maar er zijn er maar een paar die ook al bij Dufo zitten. Ja. En dan weet je ook dat je inderdaad kwaliteit krijgt. Ja, dat... Uh, en dan hadden we het even... tijdens de muziek, dames en heren... hadden we het even ja. over andere vormen van fotografie. Die Walter zelf dan aangeeft dat hij niet gedaan heeft. Zoals trouwerij. Dat, dat gaf je aan dat je nou, dat, dat niet het. doet. Eh... Nee. Uh, uh, is voor jou daar uh, de reden van? Uh, Touw ja, wij, wij met de studio richten ons echt business to business. En echt op de, op de media. En de, en de advertenties. En, en de reclame en dat soort dingen. Mm -hmm. uh, privé uh, is mijn kunstfotografie. Maar bruiloften, recepties. Los van het feit dat het zo moeilijk is. Yeah. kun je het bijna nooit ook goed doen. Mm -hmm. En het is... Uh, nou ja, je, je zult het van de fotografen horen. Het is een crime om te doen. Yeah. Want oom Ari moet er goed opstaan. Je moet alle momenten hebben. Je moet altijd slecht licht. Het mm -hmm. is altijd een gemengd licht met, met van alles en nog wat. Zonlicht en daglicht en, en, en kunstlicht door elkaar heen. Ja. Het is technisch heel erg ingewikkeld. En de goede momenten. En... Nee, dat is echt een drama. drama. Wat, wel, wat wel leuk is, is natuurlijk om met het bruidspaar op zich een sessie te doen. Mm -hmm. Dat is dan nog leuker. Maar de receptie, dat is een drama. En bijvoorbeeld castingfotografie en dergelijke? Ja, dat, dat zijn dingen die... die, die met alle respect voor de mensen die dat doen en die het ook goed doen. Maar dat is uh, heel vaak hetzelfde. En achter, achter elkaar door. En um, je hebt ook heel veel met de, met de, met de wannabe-modellen te maken. Waarvan je eigenlijk al weet van ja... je ja, wordt het niet, maar dan moet je toch heel vriendelijk blijven... en de dingetjes doen. En mm -hmm. ik, ik heb, ik ben in mijn begintijd heb ik ook gewoon heel veel portfolio's geschoten. Ja. van meisjes waarvan ik dacht van ja. Maar, ja. ja, nee, ik snap hem. Ja. Dat, uh, um, nou uh, ben ik natuurlijk theatermaker. En heb ik heel vaak met fotografen te maken gehad. Vooral ook in het theater. Um, nou zeggen ze daar ook heel vaak... jullie zijn een ramp. Omdat wij natuurlijk met... Uh, ja. hoe het? Uh, ja. Kunstlicht werken. Maar wel uh, niet voor foto's. Maar juist voor ja, de en sfeer. En dan met veel beweging. Ja. Dat, uh, uh, uh, uh, toch komen daar soms hele mooie foto's ja. uit. Um, alleen... Me, een, een diegene die ik er vaak voor gebruik, is dus ook beroepsfotograaf. Die zegt heel vaak: Van ik doe juist geen techniek, althans, hij zal natuurlijk wel natuurlijk, de standaard techniek gebruiken. Maar bewust dat hier, natuurlijk? Maar ja, die uh, um, theaterfotografie is, is gewoon heel erg lastig omdat mm -hmm. het continu wisselt. Je moet dus ook heel veel schieten, ja, en uh, je moet inderdaad het moment pakken. En je moet als fotograaf moet je uh, het toneelstuk kennen. En dat geldt ook als je een concert fotografeert. Je ja. moet de nummers kennen. Je moet de artiest kennen. Want dan weet je wat er komt. En wat de momenten worden. Ja. En het, het drama voor elke concertfotograaf. Dat hij aan het begin wat het moet. Bij de eerste twee nummers. Mm -hmm. Dan staan ze allemaal vooraan. En dat. Terwijl als je juist in de zaal staat. En je staat achteraan. En je kunt die toegift, daar kun je fotograferen, dan heb je die emoties. Ja, dat, dus die sfeer is eigenlijk ja, het beste. Ja, dat, uh... en je moet, het, je moet het kennen. Je moet de muziek kennen, je moet de momenten kennen. En dan weet je wanneer de momenten ook zijn. Dat, uh, ja, dat snap ik. Um, wat maakt jouw foto nou tot jouw foto? Ja, dat is heel lastig. Dat is de, dat is de techniek die je, die je er zelf in doet. Het materiaal wat je kiest. Ja, maar wat ik bedoel... Sorry, ja. ik ben niet helemaal duidelijk. Um, wat ik bedoel is, wat maakt... Walters foto tot een Walter Sans ja. En niet tot een, nou ja. Ja. <laughs> ja, ik denk dat anderen dat veel beter kunnen zeggen. Maar op een gegeven moment probeer je toch je eigen handschrift erin te zetten. Ja. En je eigen, eigen gevoel en je eigen uh, dingen. En, en dat is ook vaak het probleem met, met inderdaad de commerciële fotografie. Mm -hmm. Daar zit dat eigen handschrift niet meer in. Nee. Tenzij je dus gevraagd wordt. En dan zit je in die, in die top van die piramide. Uh, om inderdaad helemaal vrij zelf een productie te maken... Mm -hmm. voor, een, uh, voor een magazine. Dat, uh, maar de rest is een opdracht. En dat, dan zit dus dat, dat gevoel, of wat het ook maar dan is. is dat zit er dan wel in. Dat, uh, ja. Ja. En heb je dat? Nou ja, dat, dat, dat ontwikkelt zich continu. Ontin, ja. ja, dat verandert steeds. En de foto's die ik nu maak, die zal ik over vijf jaar niet meer mooi vinden. En wat ik vijf jaar geleden gemaakt heb, vind ik nu ook niet meer mooi. Nee, dat, uh, ja. dat, dat verandert altijd. Ja. Um, ben jij nou ergens te zien... Ik heb een atelier in, in de oude meelfabriek. Dat is gewoon altijd open. Mm -hmm. Dus daar, daar exposeren we altijd. We hebben een grote gezamenlijke ruimte waar iedereen zijn, zijn werk hangt. Dus daar hangt het sowieso altijd. Dat, dat is altijd ja. en uh, open. En straks uh, 22 en 23 juni is het atelier weekend. Mm -hmm. En dan zijn de ateliers ook allemaal open. open. Ja. En dat geldt ook hier in, in Zandvoort waar, waar mijn vrouw een atelier heeft. Het is dan, wordt dan ook geopend. En ook daar zal werk voor mij te houden. Uh, en... en uh... Ja, vrouw, wat voor uh, uh, foto, uh, foto's maakt zij? Wij zijn ooit samen natuurlijk de, de studio begonnen. Uh, alleen vijf jaar geleden heeft zij echt ervoor gekozen... om gewoon het locatiewerk te doen. Ja. En zij is verschrikkelijk goed in, in uh, portretten op locatie... en mode op locatie. En zij fotografeert ook echt heel veel bekende Nederlanders... en, en politici en... en dat is echt heel bijzonder. Hele mooie dingen maakt En ze heeft nu haar eigen atelier in de Zeestraat. Mm -hmm. Waar we ook inderdaad een studio, maar ook tevens atelierruimte hebben. hebben en dat ja. gaat 22 juni gaat het open. Open. dat. Uh, nou dat, uh... Atelier Zeestraat. Atelier Zeestraat. Dus dames en heren, u kunt uh, daar natuurlijk ook altijd naartoe uh, uh, gaan. Oh, tenminste, als het dan straks geopend is. Natuurlijk. Uh, we gaan nog even naar een stukje uh, muziek. En dan komen we natuurlijk weer terug. En dan heeft, dus, hebben we straks ook nog het culturele nieuws. Al die honderdduizend liedjes waar je mee wordt overspoeld, songs en hits en melodietjes die zijn nooit voor ons bedoeld. Elke slager ieder meisje. altijd jongen, altijd meisje. I love you en ik hou van jou. Altijd man, altijd vrouw. Ieder vers en elke aria. Romeo en Julia. Want zo is het toch, mijn jongen. Nooit is er een lied gezongen. Over de verboden kus... Van Romeo en Julius, want daar zijn we nog niet aan toe. Taboe, taboe, geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Weeg ons maar weg, wrijf ons maar uit. Wij zijn de vlek op het schone tafellaken van de nette erotiek. Voor ons geen achtergrondmuziek. Maar de stilte en de schaduw van het portiek. Liedjes klinken om ons heen. Zo gewoon en zo algemeen. Als confectie van CNA. Altijd Romeo, altijd Julia. Daar is de liefde voor bedoeld. Romeo en Julia. En dit is wat je denkt en voelt. Sorry dat ik besta. Nooit in de zon. Nooit in het licht. Nooit op een feestje met ontroerde ouders Geen serpentines versierde tent Geen tranen en geen sentiment Voor ons geen smachtende violen bij het happy end Er moest toch ook een liedje zijn Al was het alleen maar het refrein Al waren het maar vijf regeltjes Over Romeo en Julius Maar we zijn er niet aan toe Taboe, taboe, geen aria's, nooit aria's voor de paria's. Maar over veertig jaar, wie weet, staan er liedjes op de hitparade. Niet alleen maar over hij en zij, maar ook over hij en hij. Liedjes over hem en hem. Zonder aarzeling of rem. Dan speelt elke muzikus. Dan zingt iedere romanticus. Heel gewoon, zo is het dus. Romeo met Julius. Ba -da -ba Welkom bij ZFM, het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, dan zijn we weer terug hier in de studio bij Zandvoort aan het uh, woord. Uh, we hebben het met Walter Sands over fotografie. Um, nou, uh, uh, hebben natuurlijk mensen, kennen mensen natuurlijk wel fotografen en dergelijke? Uh, van, nou ja. Van alles, maar het meeste wat zij tegenkomen zijn bijvoorbeeld uh, bruiloftsfotografen of castingfotografen of uh, dergelijke doorgaans um, voor dat soort opdrachten. Uh, nou had ik het er net al over: zo'n bruiloftfotograaf, die, die, die verrekent bijvoorbeeld 1100 euro of misschien zelfs uh, nee. iets meer of iets minder uh, voor zo'n dag. Um, nou lijkt dat altijd heel veel geld. Maar jij gaf me net al een heel Ik goed antwoord. Ik zijn meteen terug. Hij is daar nog twee, drie dagen ook nog mee bezig om dus. het allemaal af te werken. Ja, dat, uh, ja. en dan is het, valt het eigenlijk wel mee. Ja, en hoeveel opdrachten doet hij inderdaad. Ja. Dat, uh, ja. En uh, zit daar nog, uh, zitten daar nog, je had het over de beroepsvereniging, uh, de mm -hmm. zitten daar nog eisen aan? Mag je uh, juist meer rekenen of minder rekenen? Of? Nee, want de beroepsvereniging gaat niet over tarieven. Mm -hmm. En er is natuurlijk altijd een roep. En dat is ook als je bij de, bij de ledenvergaderingen bent, dat ze zeggen van ja, we moeten met elkaar de prijzen afspraken. We moeten niet onder het minimum gaan zitten. Dat werkt ja. natuurlijk niet. Nee. En uh, je kunt wel met z'n allen zeggen als beroepsvereniging, nou, dit is de prijs voor een reportage. Mm -hmm. Maar dan komt iemand die niet aangesloten is bij de beroepsvereniging. En die gaat daaronder zitten. En dan krijg je alsnog. Dus nee, ja. dat, zo, dat zo weet het niet. En ik denk niet dat we naar een systeem willen met prijsafspraken. Nee, nee, nee, natuurlijk. De prijsafspraken mag ook niet. Maar ik bedoel, je zou wel kunnen zeggen van ja, een beroepsvereniging kan wel zeggen van ja, als fotograaf moet je. Nou ja, de beroeps de, de, de Dufo strijdt wel voor goede tarieven. Ja. Want de tarieven worden echt uitgehold. Mm -hmm. dat, dat, dat, als je leest de kranten over wat er allemaal onlangs weer gebeurd is, inderdaad. met de fotojournalisten. Ja. De, de tarieven gaan gewoon naar beneden. En het is, uh, het is gewoon heel moeilijk als fotograaf. Om, om, ja, om er nog. Ja, bovendien ja. heb je natuurlijk je apparatuur die je, je moet je apparatuur onderhouden. Apparatuur en. En, uh, ja, en die concurrentie, inderdaad. Ja, dat. Uh, um, en uh, als de mensen nou zelf een keer een fotograaf in willen huren, ergens voor. Mm -hmm. Um, of ergens portretten willen laten maken. of dergelijke. Waar moeten ze dan echt op letten? Ja, maak goede afspraken van tevoren. En wat, je, wat je vaak hoort, en dat, dat geldt niet alleen voor particulieren... maar dat merken we ook als, als, als bedrijven bij ons komen... is uh, je, moet, je intake moet gewoon heel goed zijn. Ja. Je moet gewoon weten wat je verwacht. En ook uh, overleg met je fotograaf hoeveel keus je bijvoorbeeld hebt. Mm -hmm. Als je een serie portretten laat maken... hoe vaak wissel je van je kleding... Uh, met hoeveel mensen ga je op de foto? Ga je nog allemaal losse foto's maken? Mm -hmm. Want het gebeurt te vaak... dat er bij wijze spreken drie mensen op de foto gaan... en dan wil iedereen ook nog een keer apart. En dan willen ze oh, ook ja. nog een keer met z'n tweeën. En, dan <laughs> wil ze, en uiteindelijk is die fotograaf... Heeft een stuw meer aan beelden die allemaal verwerkt moeten worden. worden ja. En ze zegt van ja, sorry, maar dit hadden we eigenlijk niet afgesproken. Ja, maar het mm. was zo leuk. Mm -hmm. Het is natuurlijk voor de mensen vaak een dagje uit om, om shoots te doen. Ja, dat, uh, nou weet ik van uh, uh, dat nou, als je in sommige resorts komt in uh, Turkije of wat dan ook. Dan heb je altijd zo'n hotelfotograaf die okay. dat soort shoots ook doet. <laughs> ik weet niet of je het ooit meegemaakt hebt, maar... Ik kan me er iets voorstellen. Ik moet opeens aan een loveboat denken. Ja, nou ja, daar, daar moet je wel aan denken. Want het zijn vooral de stelletjes die ze aanspreken ook. Uh, uh, en die, die verkopen per foto. Mm -hmm. uh, gebeurt dat in Nederland? Ook? Ja, ik weet dit, dit soort foto's ken ik helemaal niet. Daar heb ik ook helemaal niets mee te maken. Maar als je bijvoorbeeld over e-commerce hebt, ja. daar gaat het wel vaak per foto. Ja, en dan, dan krijg je, dus je spreekt af van... oké, okay, we hebben een bepaald product, dat moet in de winkel. Mm -hmm. En daar willen we zoveel foto's van. En dan praat je inderdaad of prijs per foto, prijs per product... of prijs per serie of wat dan ook. Of dat soort dingen, ja. ja, dat ja. Uh... En, en andere dingen, mode voor fotografie en dat soort dingen... die gaan vaak gewoon op dat, uh, ja. ja. En als ik nou, uh, ik ben jong en ik wil iets met fotografie gaan doen. Wat, mm -hmm. wat, wat, wat, wat raad jij aan? Ja, vooral veel doen. Ja. Gewoon camera kopen en doen. Tutorials kijken. Uh, wees niet bang voor de techniek. Uh -huh. Techniek is gewoon, heb je gewoon nodig. Ja. Uh, maar die is ook... Ik, ik, ik geef zelf workshops waarbij ik de techniek in een dag kan leren. En uh, dat is te doen. Je, moet je, gewoon, je basis moet je beheersen. Want anders kun je nooit het beeld maken wat je wilt doen. En anders blijft het gewoon lucky shots. Ja. Dat, uh, en dat maakt het grootste verschil. Dat natuurlijk. maakt het grootste verschil, ja. Dat, uh... dat je gewoon die keus van tevoren maakt om je diafragma wel of niet open te zetten. Uh -huh. Want dat geeft gewoon een andere foto. Dat, uh, en voor de gewone hobbyfotograaf. Die gewoon ja. af en toe eens een mooie foto wil maken. Waar moet die opletten? Ja, kijk, de hobbyfotograaf. Die, die, uh, de eerste kijkt hij natuurlijk naar zijn portemonnee. Ja, ja en dat, is, dat is heel simpel, maar daar, daar gaat het natuurlijk om. En uh, ja, dat kun je zo groot en zo ingewikkeld maken als je wil. Mm -hmm. ja, er zijn echt hier in de waterlijn daarna zijn hobbyfotografen met, met camera's en lenzen die ik denk van nou nou, die hebben het echt wel goed voor elkaar. Mm -hmm. Maar uh, aan de andere kant, uh, ja, ik, ik, uh, je ziet ook mensen gewoon met een oude camera gewoon leuke dingen doen. Yeah. Ja. Dat, uh... Er zijn mensen die hier gewoon met hun telefoon de mooiste foto's op het strand maken. Mm -hmm. Dat, uh, ja, dan, de, de, wat ik weet dan van de filmfestival, uh, film 48 Hours ja. Festival en dergelijke. Daar hebben ze dan zelfs uh, met de meest simpele ouderwetse uh, camera hebben ze, uh, uh, een film gemaakt. En die heeft echt internationaal ja. gewonnen. Misschien hm. um, ook omdat je dat nostalgische gevoel erbij krijgt. Van ja, ja. <laughs> ja. <laughs> dat kan natuurlijk. Dat, uh, <sat> um, zijn er dan, uh, uh, als ik nou een redelijke goede camera wil kopen, maar ik heb... Een budget van nou, zeg 700 euro of zo mm -hmm. uh, te besteden. Waar moet ik op letten met zo'n camera? De lens. De lens. Ja, want de camera maakt op zich wel de foto, maar de lens maakt het beeld. Ja. En uh, te vaak wordt uh, gekeken naar de body mm -hmm. en kiezen mensen niet voor de lens. En de lens die maakt, die is echt bepaald. Net. En die lens die kun je ook wisselen op het moment. Dan, dat wil ik wisselen over, over camera's waarbij je een verwisselbare lens hebt natuurlijk. Ja. Maar de lens kun je later ook weer op een andere camera zetten. Ja. Dus die hou je. Dus daar moet je echt investeren. Ja, de, ja, die lens die maakt het foto. Dat, uh, dus het gaat eigenlijk nog meer om de lenzen. Ja, maar bij de, de... bij de winkels worden altijd de bodies verkocht. En dan mm -hmm. krijg je een lens erbij. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Ja. En het moet eigenlijk andersom. Ja, dat ja, ik kijk goed uh, naar je lenzen. Dat, uh, nou, daar gaan we zo meteen nog heel even over verder. Nu krijgt u eerst van mij het culturele nieuws. We call it Ja, dames en heren, hebben we het natuurlijk over het culturele nieuws. Uh, maar nou heb ik één. Uh, uh, uh, heeft Walter zelf twee uh, exposities waar je het over had die binnenkort aflopen. Uh, Walter, dus jouw culturele nieuws. Nou ja, het is natuurlijk niet zandvoort, maar het is uh, qua zandvoort. En de expositie is natuurlijk heel klein. Mm -hmm. Maar uh, er zijn toch inderdaad drie, drie exposities die gewoon binnenkort aflopen. En um, eentje daarvan, ik denk ook heel erg leuk voor de, voor de mensen die hier heel veel de duinen lopen. Dat is de National Geographic Art of Wildlife Photography. Die mm is -hmm in het uh, museum en dan zie je echt gewoon de beste natuurfotografen en de beste natuurfotografie. Mm -hmm. uh, een andere, Erwin Olaf, een van de grootmeesters natuurlijk. Hij is 60 ja. geworden, dubbel tentoonstelling. Nog twee weken is dat te zien en daar moet je gewoon heen. Dat, en waar dat is, is die te zien? Die is in, uh, in Den Haag te zien in het fotomuseum mm -hmm. en daarnaast in het gemeentemuseum. En uh, leuk, uh, ik probeer hem, ik heb hem nog niet gezien, maar ik wil hem graag zien. Dat is in Huis Marseille. Daar is een uh, van een uh, Oost-Duitse fotografe... Helga Paris... die uh, echt uit de 38 is geboren... en die heeft echt haar hele leven gewoon... in de DDR gefotografeerd. Mm -hmm. En al haar werk is gewoon nu uh, in huis Marseille te zien. En dat is een hele bijzondere tentoonstelling. Oké, okay, uh, nou goed. Dames en heren, als u daar uh, zin in heeft... kunt u daar natuurlijk uh, nog naartoe gaan. Ga er wel uh, snel naartoe, want de exposities... zijn blijkbaar uh, nog niet zo lang meer. Uh, dan hebben we natuurlijk... het culturele nieuws van deze week. En dan beginnen we uh, eigenlijk op... Uh Vrijdag. Uh, vrijdag is Ground Zero in de stad Schouwburg te zien. Ground Zero is het nieuwe Urban uh, Contemporary dansgezelschap van Nederland. Uh, en het is een unieke blend van diverse dansstijlen en dansachtergronden die samenkomen tot een zeer fysieke bewegingsvorm. Uh, erg aan te raden, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, dan hebben we een heel uh, bekend toneelstuk van Chekhov: de Kersentuin. En die is in de toneelschuur te zien. Uh, even kijken. Uh, ook op vrijdag uh, om half negen. Dan hebben we nog het Haarlemers Eén Actor Festival. in het Haarlemmer Hout Theater. Uh, dat zijn allemaal uh, doorgaans amateur theatergroepen. die allemaal een. Uh, uh, een een-actor laten zien. Nou moet ik u, uh, het is de eerste dit editie dit jaar. Um, maar ik raad het u aan... omdat um, ik ken diverse... een-actor-festivals... van verschillende um, uh, dorpen... en steden in het land. En doorgaans is het één een heel gezellige boel. Twee, je staat vaak verrast van de kwaliteit... van hoe goed die amateurs toch... dergelijke een-actors kunnen spelen. Uh, in de toneelschuur op... Zaterdag uh, of op vrijdag en op zaterdag. Dan hebben we nog uh, de schuuratelier en uh, um, de uh, Argusogen heet dat en dat is een, een voorstelling en die is um, uh, dat is een voorstelling dat is een onderzoek uh, een presentatie van een onderzoek van schrijver Michiel Westbeek um, en dat is op uh, vrijdag 31 mei en zondag 2 juni overdag te zien. Dan hebben we nog in de stad Schouwburg lampen uh, belicht live. Dat is een avond met uh, prikkelende en vernieuwende voorstellingen uh, in de spotlights. Dat zijn allemaal kleine uh, voorstellingen daar te zien. Uh, het programma begint om kwart over zeven, dames en heren. Dus het is wel belangrijk om te onthouden dat het eerder begint. Uh, dan is Yvonne van den Eerenbeend uh, te zien in de toneelschuur... op dinsdag, volgende week dinsdag. Um, en dan hebben we uh, Shalom. Dat is uh, in het Haarlemse Verhalenhuis en dat is... Uh, Joodse muziek en verhalen door Erik Citroen. Dat is ook op volgende week dinsdag. En dan hebben we nog uh, Bronst. Uh, dat is... Uh, um uh, een cabaret-programma. En uh, dit is ook op dinsdag te zien in de toneelschuur. En als laatste heb ik natuurlijk... The Bridges of Madison County. En dat is in de Stadsgabburg. Uh, en het is een uh, musical um, uh, van Opus One. En Opus One, dames en heren, kan ik iedereen aanraden. Want het is een dansgezelschap... wat eigenlijk uiteindelijk meer musical-achtige voorstellingen maakt. Maar vooral heel geschikt voor de hele familie. Um, voor de mensen die nog een echt uitje willen... Uh, raad ik aan om dit weekend te gaan naar Delft. Want daar hebben we dit weekend... Uh, start daar, of tenminste eigenlijk aankomende donderdag... start daar het Frins, uh, Delft Fringe Festival. En er zijn allemaal kleine voorstellingen te zien... overdag en s avonds... in de diverse uh, locaties en diverse theaters in Delft. Voorstellingen zijn over het algemeen niet heel duur... Uh, en ik kan u dit aanraden. Bovendien kunt u mij zien op, vrijdag of op zaterdag en op zondag speel ik er. En dan het weekend erop speel ik er ook op zaterdag en op zondag. Kijk naar het Delft Vriends Festival. Ik me dit dat onze pas grand-chose Elles passent un même instant, comme fanen les roses On me dit que le temps qui glisse est un salaud Que de nos chagrins, ils s'en fêtent des manteaux Pourtant, quelqu'un m'a dit Que tu m'aimes encore, quelqu'un qui m'a dit Que tu m'aimes encore, serait-ce possible alors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 Mais qui is ce qui m'a dit? Que toujours tu m'aimais. Je ne me souviens plus, c'est très tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus les traits. Il vous aime, c'est secret. Le dites pas que je vous l'ai dit. Tu vois, quelqu'un m'a dit. Que tu m'aimais encore. Mais laat-on vraiment dit Que tu m'aimais encore. S'en reste possible alors? Dans instant de me, me dit que le temps qui glisse est un is que des nos tristesses s'en fait des manteaux pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore qui me que tu m'aimes encore serait possible ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dat was natuurlijk... Sorry, dames en heren, voor de kwaliteit van de muziek. Want die was opeens uh, heel erg krakerig. Waarom? Weet ik niet exact. Het zal wel iets aan mijn computer zijn of dergelijk. Vroeger zou je zeggen dat je een naald schoonmaakt. Ja, nou ja, blijkbaar. Uh, we hebben hier wel twee bladenspelers. Maar die uh, gebruiken we uh, nu niet. Uh, dan, uh, we zitten hier natuurlijk nog steeds met uh, Walter uh, Sans uh, uh, En we hadden het net over zijn studio hier in Zandvoort. Nou ja, vooral ook uh, zijn vrouwstudio. Uh, uh, ja, het is echt dat is ook echt haar ding. Dat, ja. uh, uh, uh, wat ik me nog afvroeg is... Uh, dat, uh, wat maakt een fotograaf of een goede fotograaf... nou tot een echte goede fotograaf? Volgens jou, hè? Volgens jouw ja. mening. Ja, ja, ja. Ja, dat is, dat is bijna hetzelfde als inderdaad. Een, dus je vraagt een muzikant of een theatermaker. Mm -hmm. Ik denk dat het uh, gaat om dat hij zich vernieuwt. En dat hij uh, nieuwe dingen probeert. En, en zijn eigen wijs is. En zich niet van zijn pad laat afgaan. Ja. Dat hij gewoon inderdaad zelf zijn dingen maakt. En mm -hmm. daarin gelooft. En, en misschien allemaal weerstand krijgt, maar toch doorzet. Door, ja, ja, dat. Uh, en uh, is het dan uh, ook zo dat, dat, dat je specifieke uh, voorbeelden hebt? Nou, ik, ik kijk, sowieso kijk ik natuurlijk naar de, naar de, de, de grondleggers, de, de, de pioniers. Mm -hmm. En dat is voor mijn oude fotograafstechnieken... zijn dat echt, echt de mannen die inderdaad in die pionierstijd hebben zitten. Ja, als, als een soort alchemisten bijna bezig waren met hun chemie... en dat allemaal voor elkaar gekregen hebben. Dat vind ik fantastisch hoe dat in die pionierstijd ging. Mm -hmm. uh, daarnaast uh, ja, de, de, de jaren 60, 70, de, de, de, de Newtons, de, de Paul Huff, dat soort mannen. Weet je, dat is echt... Uh, ja. ja, even de, die, die generatie. Ja, Vind ik echt dat, heel erg mooi. Dat, uh, ja. En uh, is er dan iets wat jij specifiek zegt van dat moeten mensen zien? Aan fotografie? Ja. Dus hij zegt, kijk eens naar het werk van, nou ja, um, uh, Celgado bijvoorbeeld. Een journalistiek fotograaf heeft verschrikkelijk mooie series gemaakt over... Het leven aan de onderkant. Mensen die in de, de mijnen gewerkt hebben. Workers, mm -hmm. groot, groot project van hem geweest. Ja. Dat, dat moet je zien. Um, als je kijkt naar de beelden die, die, die Newton gemaakt heeft in de jaren tachtig. Uh, dat is zoveel mooier en anders dan wat we nu tegenwoordig maken. In zoverre, het is veel vrijer. Mm -hmm. is, vandaag is het allemaal veel um, gecensureerder, voorzichtiger. Ja. Toen mocht meer. Toen was het toch het losser allemaal. Ja. Dat is dat oorspronkelijke missie wel. Dat, uh, ja, dat, nou heb ik toevallig een, een, een, een, een, niet zo lang geleden een expositie gezien. Dat was een beetje een bizarre expositie. Mm -hmm. Want dat was namelijk van een uh, uh, politiefotograaf uh, oorspronkelijk. Althans, hij had jaren voor de politie ja. ook gewerkt. Um, en dan zag je dus ook echt foto's van lijken en de dergelijke. Ja. Dat, uh, um, uh, dat soort exposities zie je wel heel of steeds vaker, ook omdat mensen naar hun eigen ding aan het opzoek zijn... Dan ja. zie je extremen, net zoals dat je in moderne kunst vaak ja. ziet. Ja. Uh, wat vind jij daarvan? Ja, ik vind het ook wel verrassend. Ik heb in, in, in Londen een paar jaar geleden een expositie gezien... van een Japaner die ging met een infrarood uh, lamp en infrarood film... ging die allemaal stelletjes in het park fotograferen. Oké. Okay, ja. En <laughs> heel bizar, want je wordt zelf ook een failleur. Mm -hmm. En dat is dat iets is heel raars. En het is... Uh, ook weer iets nieuws, verrassend. Mm -hmm. En ja, die, die crime scene-foto's. Luigi uh, deed het al in de, in de jaren 50. Met, uh, ja, dit, dit. Mensen kijken daarnaar okay. en willen dat zien. En zien ook de schoonheid soms van die foto's. Mm -hmm. Het zijn natuurlijk mensen die gewoon in dienst waren, die gewoon uh, ja. als broodfotograaf daar zaten. Ja, ja, ja. Dat, en, dat... En, en toch gewoon hele mooie dingen maakten. maken. Ja. En dat zie je bijvoorbeeld, kijk in het stadarchief, Daar zitten de mooiste dingen in. En heel veel mensen die dat gewoon als broodfotograaf gewoon deden. Nee, de, ja. Ja, maar dat vond ik bij, nou ja, bij die politiefotograaf vond ik dat ook heel apart. Omdat ja. je dan een, een bloed. gewoon echt letterlijk een plas met bloed. Dat ja. lag verder niks meer, maar alleen dat bloed. Ja, dat... Dat, en dat werd. Het was best wel mooi eigenlijk. Om ja, maar te zien. dat is ook weer, dan ga je dus toch weer aan de ene kant naar die, naar die registratie toe. Mm -hmm. Maar die fotograaf heeft dat toch schijnbaar op die manier gedaan. Dat. En hij zal heel veel plassenbloed gefotografeerd hebben, maar die ene foto is op een gegeven moment uitgehaald. Ja, ja, ja. ja, want die viel op. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat, dat snap ik. Uh, is het nou zo dat als jij op de straat loopt en je maakt ergens een foto van, mm -hmm. uh, mag je die dan altijd maar, ook al staan er mensen op, maar gebruiken? Nee nee dat is echt er zijn ook best wel uitspraken over geweest uh, je moet heel voorzichtig zijn mm -hmm. en het gaat vooral echt ook om de context waarin een foto geplaatst wordt in principe mag je gewoon op straat fotograferen ja maar als ik een foto van jou op straat maak dan mag ik die niet op een affiche van het CDA plakken oh zo dan, dan kom je weer met portretrecht nou dat niet alleen maar dan leg ik jou ook aan, bijvoorbeeld aan een link met jou en een politieke partij oh ja dat moet ja. je natuurlijk niet doen nee en er zijn dus voorbeelden van mensen die, die gefotografeerd zijn en bijvoorbeeld terugkwamen in reclames. Mm -hmm. Ja, die waren er helemaal niet van gediend. Nee. Dat, en dus dat, dat soort dingen kunnen gewoon niet. En je hebt inderdaad gewoon met portretrecht te maken en dat soort zaken. Dat, uh, en bedrijfsmatig uh, heb je er dan vaak mee te maken? Nou ja, bedrijfsmatig heb je natuurlijk uh, echt te maken met je opdrachtgever, die gewoon uh, afspraken maakt over gebruik en uh, hoe lang je iets gebruikt en dat soort zaken. Mm -hmm. ja, dus een foto die je voor een, voor een webshop maakt, die komt op niet geven met op een vrachtwagen. Nee, nee, kan wel. Dat... Maar dan maak je hem even iets anders. Anders, ja. Ja. En is het nou zo dat uh, de rechten van jouw opdrachtgever zijn? Of worden nou, de rechten de van jouw? De auteursrecht is, is daar best wel duidelijk over. Die rechten liggen bij de fotograaf. Ja. Uh, aan de andere kant is er altijd de discussie... dat die opdrachtgever zegt van ja, maar ik betaal je ervoor... dus ik mag doen met die foto wat ik wil. Mm -hmm. um, ja, daar, daar heb je verschillende kampen in. Sommigen gaan daar inderdaad heel strikt mee om van... nee, ik ben hier de, de rechthebbende. En mm -hmm. uh, verdedigen dat ook te alles... Um, ik ben er heel eerlijk in. Wij kijken toch meer met die uh, klant van hoe ver ga je erin? Wat, wat kun jij met mijn foto's doen? Ja. En, en hoe ver ga je erin? Dat, uh... wat, wat, wat, wat gebruik je ze voor? Mm -hmm. Maar het kan niet zo zijn dat... Een, een, een, een, uh, we hebben het gehad met een, met een model... wat, wat gewoon gefotografeerd werd voor een, uh, voor een brochure. En die mensen vonden de foto zo mooi. En hij kwam in alle winkels in heel Nederland als poster te hangen. Ja. Dat is voor een model ook niet uh, goed. Nee, nou ja, nee, en, en daar moeten ze eigenlijk weer opnieuw portretrecht voor betalen nou ja, je moet eigenlijk. Maar van tevoren daar dus gewoon een afspraak over maken. Ja, dat, ja. Uh, ja, ik heb het zelf ooit gehad dat ik op een affiche stond van een of ander attractiepark als mijn <laughs> foto. Um, daar had ik ooit gewerkt toen ik nog niet op de toneelacademie zat. Inmiddels was ik afgestudeerd van de toneelacademie. En mijn kop stond nog steeds op, ja. de, uh, op, op de nieuwe Flyer, ja. als dezelfde foto. Maar gekraken. nu ben je gelukkig nog onder ons, maar stel je voor het. Dat gebeurt ook dat mensen die overleden zijn... nog steeds op affiches terechtkomen. Te komen. Ah, dat, dat, dat lijkt ja. me heel naar. Ja. Dat, uh... ja, maar dan kom je dus in de, ergens in een beeldbank terecht... Ja. en dan wordt die foto van jou gebruikt. Ja, dat is echt... Ja, dat, dat, is, dat, is, dat is ziek, dat, uh... dat, dat doe je niet. En dat is ook het werk wat jij nu ook vaak uit moet zoeken... Nee, wij, wij krijgen gewoon opdrachten van klanten. En dan maak je gewoon op dat moment maak je gewoon, uh, de afspraken over gebruik. Ja. Dat, uh, en, en dan uh, als de modellen geboekt worden, dan maken die ook hun afspraken dat, daarover. Dat, uh, en dat is gewoon een stiekem vraagje hoor. Maar um, nou ze gaf je zelf al aan dat je uh, nu eigenlijk bijna nog meer uh, office manager nou, achter ben bent. de studio. Ja. Uh, de studio manager bent. Um, vind je dat soms jammer? Ja, absoluut. Ja. Ja, maar dat is ook de reden waarom ik mijn eigen atelier nog ernaast heb. Ja. Dat, dat, <laughs> ja want uh, is, ik heb vaak genoeg gewoon op, op zondag... mijn analoge spullen gewoon naar de studio gesleept. Uh -huh. En daar gewoon op de werkplekken van de anderen... gewoon nog mijn eigen foto's gemaakt. Maakt, ja, ja. En, en het is ook echt gewoon... je zou wel het liefst eigenlijk alleen maar met fotografie bezig zijn. Nee, ik vind dit ook wel heel erg leuk. Want ook wat heel erg leuk is... om inderdaad met die klanten uh, na te denken over uh, hun beeldtaal... en hoe, hun, hoe ze zich presenteren. En, hoe die, en, en als je ook ziet dat gewoon het, het beter loopt daardoor omdat mensen gewoon beter communiceren via die beelden. Mm -hmm. Dat is gewoon heel fijn om te zien. En ja. we helpen inderdaad ook bedrijven daarbij... om gewoon die beeldtaal te ontwikkelen. Dat, uh, ja, en dat is ja. gewoon een hele leuke kant. Dat, uh. En is het voor ieder bedrijf mogelijk om dat te doen bij jullie? Ja, ja, ja dat, op zich wel uh, natuurlijk. Het, dat, uh, ja, dat uh, het is natuurlijk... Als je, als je voor een klein bedrijfje of startend bedrijf, bedrijfje... Uh, werkt je op een hele andere manier dan als je voor bol.com werkt... Mm -hmm. Maar uh, dat kan allebei even leuk zijn en dat kan ook binnen de budget natuurlijk. Dat wel dat, uh, ja. uh, heel veel starters geholpen inderdaad. Dat, die later uh, ook heel groot geworden zijn. Nou, ja. nou dus moet, moet moet u zijn bij wat was de studio? Studio 598. Het is een hele lastige naam. Ja, ja. Uh, hij nee. komt ooit voort uit het uh, telefoonnummer wat Sanoma uitgevers had. Dat als je zo, dat oh, nummer okay. belde, ja. dan tegen je de studio. Het, ja. Nou ja, uh, dames en heren, uh, mocht u uh, als bedrijf geïnteresseerd zijn, kunt u altijd naar kijken en u kunt natuurlijk straks kijken op onze Facebookpagina. In, want daar zet ik zo meteen de link. Zowel van de commerciële studio als van de kunstfotografie van uh, Walter uh, zelf. Uh, dan zijn we inmiddels alweer bijna aan het einde van deze uitzending uh, gekomen. Uh, ik ga als eerste Walter alvast bedanken. Heel bedankt, Bastiaan. <grijg> Graag gedaan. Uh, wij, uh, u zult ons uh, later hier op de ZFM ook nog wel een keer uh, gaan horen. En zeker uh, op 15 juni. Want 15 juni ga, zitten wij samen in de uitzending van uh, 24 Uur Zandvoort. Het evenement. Uh, daar maken wij samen een programma ook uh, voor. Um, dan uh, volgende week is er uh, 1 op 1 's avonds laat. En uh, uh, overdag uh, hebben we natuurlijk Zandvoort aan het woord. Dan is Marije Strobos er weer. Um, en dan gaat Zandvoort aan het woord over de hospice. En um, uh, 30 jaar Hospice. En uh, hoe heet het? Uh, 1 op 1. Daar komt D66-fractievoorzitter uh, langs. En daar heb ik dan een lang interview mee. Uh, ik wens u verder gewoon een heel prettige week verder. En ik uh, hoop u volgende week weer hier te... Nou ja, ik hoop dat u volgende week weer luistert. Uh, tot ziens.